Om even mm, weg te dommelen. Dames en heren, we arriveren zometeen in Londen, St. Pancras. Hè? Wat? Nu al? Eurostar, Together We Go further. De beenruimte varieert per reisklasse hier Eurostar.com. En hier smelt de fans van voordeelpers echt voor weg. 200 gram geraspte 30 plus kaas voor maar één ding.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 President Maduro van Venezuela is vastgezet in een gevangenis in New York. Hij werd dit weekend in zijn eigen land opgepakt door Amerikaanse troepen. President Trump beschuldigt Maduro van drugsmisdaden, maar volgens sommigen gaat het hem vooral om de Venezolaanse olie. Trump zegt dat Amerika voorlopig de macht overneemt in Venezuela de Amerikaanse actie in Venezuela kon er gisteren niet worden gevlogen naar Curaçao, Aruba en Bonaire. De Caribische eilanden liggen vlak bij Venezuela. Maar goed nieuws, luchtruim is weer open en vanaf Schiphol gaan er vandaag weer vluchten die kant op. Een grote zoekactie van de Gelderse politie in het dorp Beneden Leven. Daar zou gisteravond de vrouw zijn mishandeld door een man... die daarna op de vlucht sloeg en door de politie achterna werd gezeten. Toen zijn auto crashte, rende hij weg. Er is met een helikopter gezocht, maar de man is niet gepakt. En de Nederlandse darter Gian van Veen geeft toe... dat hij een maatje te klein is voor Luke Littler. Gisteravond stonden ze tegenover elkaar in de finale van het WK Darts. Van Veen verloor met 7-1. Toch kan hij terugkijken op een geweldig toernooi... want Van Veen schakelde op het WK grote namen uit. Op veel plekken regen of sneeuw temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanmiddag wisselen zon en sneeuw buien elkaar af door 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee. En dat was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Fitmeister met wat kleine vertragingen... door de gladheid op de A27. gorkum richting Utrecht bij Lexmond, 7 minuten. De A28, Hogeveen richting Assen bij Assen-Zuid, 6 minuten. En de A37, Hogeveen richting knooppunt Holsloot. Ook nog bij Holsloot een kleine 6 minuten vertraging. Dan één controle te vinden op de A20. Rotterdam richting Gouda bij Rotterdam op de rem bij 29,2... Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. geven doe je in de auto. Maar ook met de 538-app. Luister altijd en overal naar Radio 538. En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's. De 538-app. Download hem nu. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Morgen vind je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Julia van Rijden. De favoriet van deze week gaat zorgen voor veel geboortekaartjes. Hoe dat zit hoor je zo eerst. Raven nee nu. Radio 538.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 then Jack L.L. Black en In My World op Radio 538. Zo. Zondag 4 januari. Mariah Carey die heeft er de jas weer aan. Wendy slaapt weer tot november. Ja, en de kerstmuziek is officieel van de radar. Maar altijd spannend. Hoe keren de hitlijsten terug? Nou, bij deze vrouw is dat helemaal niet spannend. Uh, Taylor Swift namelijk meteen weer op 1 met The Fade of Ophelia. Uh, maar ze heeft nog een nieuwe verslaving uitgebracht: Opa Light. Ja, en geloof het of niet? Die titel is dus zo populair dat voorspeld wordt dat Opalite... een van de. ...van de babynamen van 2026 gaat worden. Ja, succes als je straks roept... ...Oper eet je boontjes op. Maar goed, hey, um, over smaak valt niet te twisten. En over goede muziek blijkbaar ook niet. 538. Want ze is de favoriet van de week. De nieuwste Taylor Swift. Dit is de I had a bad Of nothing lovers past Try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 Radio af met Hunter X en Golden. Ja, sommige hits die zijn uh, geboren in de studio... en andere gewoon in een reclameblok. Ja, deze bijvoorbeeld kwam pas echt los... nadat het in een Coca-Cola reclame zat. En daarna werd het het feel Good nummer voor reclames. En, uh, en voor festivals natuurlijk. Dan deze, oorspronkelijk geschreven voor een Jeep-reclame. En dankzij die spot werd het nummer eigenlijk een wereldwijde hit... Ja, dan, de volgende track had eigenlijk bijna niet bestaan. Nee, Daniel Powder die geloofde er niet echt in. Totdat het het voor een koffiereclame in Frankrijk werd gebruikt. Ja, en toen brak het ineens wereldwijd door. Dus ja, uh, waar we koffie wel niet allemaal dankbaar voor moeten zijn. Dat we wakker worden, dat we de ochtend doorkomen. En dat we dit nummer hebben. Daniel Powder, een bad day op 538. Where is the powder? Dit, hè? Daniel Powder en Bad Day en van Bad Day gaan we zometeen misschien wel naar een van de vrolijkste liedjes van de vijfjarig playlist. Kijken of je hem al herkent aan de eerste tonen. Welk het is hoor je zometeen. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHere.nl Fuck my life. Maak kennis met Flow. Overdag fitness en perfectie. S'nachts glitter en vrijheid. Je nieuwe dagelijkse serie. Flow. Vanaf morgen elke werkdag om 7 uur bij Net5.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 Op veel plekken regen of sneeuw. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanmiddag wisselen zon en sneeuwbuien elkaar af. Het wordt 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee. Door naar de hoofdpunten van 1 minuut over half 9 en die krijg je van Michiel Frazenstorm. Goedemorgen. Goedemorgen. President Maduro van Venezuela is vastgezet in de gevangenis in New York. Hij werd dit weekend in zijn eigen land opgepakt door Amerikaanse troepen. In Amerika moet hij terechtstaan voor drugsmisdaden. Vanwege de Amerikaanse aanval op Venezuela... kon er gisteren niet worden gevlogen naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Maar het luchtruim is nu weer open. Vanaf Schiphol gaan er weer vluchten die kant op. En de Nederlandse darter Gian van Veen geeft toe... dat hij een maatje te klein is voor Luke Littler. Gisteravond stonden ze tegenover elkaar in de finale van het WK Darts. Van Veen verloor met 7-1. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. Zo meteen dat leuke vrolijke liedje. Nou ja, iets minder somber. Radio 53. Ja.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 track dit. Hè? Ray Dalton die klinkt een beetje alsof hij net zijn salaris, zijn vakantie en liefde tegelijk heeft gekregen. Ik klink alleen zo als uh, mijn snackbar bestelling ineens eerder klaar is. Don't worry, op 538. En dit is Shanna Spyro en Die on This Hill.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 2026, ja, misschien ben je de afgelopen dagen met je goede gedrag uh, al de sportschool ingedoken. Dan hoop ik dat jou niet hetzelfde is uh, overkomen als mijn sportleraar Damien. Ja, hij had een, uh, een nieuwe telefoon gekocht. Ik denk uh, twee weken terug of zo, als uh, kerstcadeau voor zichzelf. Helemaal trots. En hij gaat met zijn goede gedrag wat hoger in gewicht met de benchpressen vrijdag. Ja, die laatste set die ging eigenlijk net niet meer. Weet je wel, oh, je herkent dat wel. Dus hij knalt, net als iedere stoere man in de gym. Die dumbbell zo als een gek op die grond, weet je wel. Juist, op die nieuwe telefoon. Vanaf maandag 19 januari. Hier, hier met je rekening. Ja! Ja, dan gaan we het weer doen. We zijn op zoek naar dit soort ongelukkige verhalen. Ja, misschien verhalen waarbij je een beetje moet lachen. Uh, wat misschien een beetje zielig is. Uh, emotioneel, mooi. Alles, alles is welkom. Als het maar gewoon een grappig verhaal heeft. Je kan het insturen dus via 538.nl. Vanaf 19 januari gaan we dus weer rekeningen betalen hier bij 538. Dus stuur verhaal en rekening in via 538.nl. Happy New Year! Ja.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 Je hoort het zo meteen bij Marnix. Eerst nog Martin Solvich. Dit is Hallo.